Een voorspoedige start. Waterbalgemoet van het NWS Journaal. In Amsterdam is een man aangehouden voor een liquidatie in het Scheepvaartmuseum, 2,5 jaar geleden. In mei 2013 werd daar op een dansfeest een 26-jarige Amsterdammer doodgeschoten. De schietpartij zou deel uitmaken van de drugsoorlog in de Amsterdamse maffia. Over en weer zijn zo'n 20 liquidaties gepleegd. De stookkosten vallen deze winter waarschijnlijk een stuk lager uit dan normaal. Tot en met eind deze maand loopt de besparing bij het warmhouden van het huis op tot zo'n 65 euro per huishouden, is de schatting van Milieu Centraal. De lagere stookkosten komen door de uitzonderlijk zachte winter. Deze maand wordt mogelijk de warmste december ooit gemeten. Als het zachte weer aanhoudt kan de besparing op de stookkosten oplopen tot 150 euro per huishouden, voorspelt Milieu Centraal. Het helikopterongeluk in Argentinië dat het leven kostte aan drie Franse topsporters... was het gevolg van een fout van de piloten. Uit onderzoek van de beelden blijkt dat ze niet beseften dat ze te dicht bij elkaar vlogen. De helikopters raakten elkaar en stortten neer. In totaal kwamen tien mensen om het leven. Utrecht is niet van plan de gemeentelijke milieuzone zomaar op te heffen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is er niet blij mee dat de stad oudere dieselauto's uit de binnenstad weert... Maar volgens de gemeente is het hard nodig om de lucht schoner te maken... en te voldoen aan Europese normen. Rotterdam voert op 1 januari ook zo'n zone in... en gaat daar ondanks de bezwaren van de Kamer mee door. Moeder Teresa wordt heilig verklaard. Paus Franciscus heeft de weg daarvoor vrijgemaakt... door een tweede wonder van de non te erkennen. Volgens Vaticaanse media wordt moeder Teresa in september volgend jaar heilig verklaard. Ze wijde haar leven aan de armen van de sloppenwijken in het Indiaanse Kolkata... Waarvoor ze de Nobelprijs voor de Vrede won. Ze overleed in 1997 op 87-jarige leeftijd. Het weer droog en vanuit het westen wat zon, het wordt een graad of 12, morgen en zondag wisselend bewolkt en 11 tot 13 graden. Dit was de Verkeersupdate. wedstrijd. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 En jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met mij nu de Watertoren. the Quincy Jones. Jump change in nee, de Watertorensport. Nee, was Quincy nee Jones, dat was Quincy Jones. En niet bent helemaal van de, van ben de, van ik, ben de leg. Ik, ben ik van de leg? Wat was dit, <laughs> Charles? Nee, dit was een, een nummer aangevraagd door onze uh, keeper. En uh, ja, dan ben ik zelf ook de titel kwijt. Dat is ook voor mij ook niet een, een alledaags nummer. Dus ik moet, ja, moet wel even opsporen dan. Maar dan ik moet ik weer naar een andere map. Dus dat, nou, laat hij zelf maar even vertellen wat het was. Dat, dat weet hij <laughs> vast wel. Lean van uh, Major Lezen. Ah, Hello. kijk. Ja, maar je neemt mij aardig in de maling, want we hebben zo'n mooie computer voor ons staan... met alle uh, platen die gevraagd zijn door de gasten. Ik ga ze nog even voorstellen. Ronald Duitshof van de Koninklijke HFC. Vrijwilliger, uh, vader, geweldig uh, actief binnen de club. Peter Maus, de vader van Xavier Maus, de keeper van Os. Wat zeg je? En Lucas. En Lucas, natuurlijk. Ja, god, die is ook bijna vergeten. Mijn en keeper uit ja. de junioren. Dat was, uh, was een hele goede keeper trouwens ook. Doet hij niet meer, hè? Nee. Hij is spits geworden. Wie zou dat toch gedaan hebben? <laughs> Moet iemand achtergestaan hebben die zei, jij is van voren lopen. Ja. <laughs> Maakt niet uit. We gaan met onze gasten Peter Maus, Xavier Maus en Ronald Duitshof de kranten van vandaag doornemen. Ik heb er twee voor me liggen. We hebben natuurlijk net met Joop van Nes van de Zandvoortse krant uh, al over het handbal gesproken. Maar dat is natuurlijk toch een sensatie op het wereldkampioenschap, Ronald. Ja, dat mag je wel zeggen. Ook niet onverwacht, hè? want een, een paar jaar geleden waren ze natuurlijk ook al heel succesvol, de Nederlandse handbalsters. Volgens mij was ze toen op het, eh, op het EK, dus helemaal verrassend eh, is het niet. Maar ik geef wel aan dat het beleid wat daar nu gevoerd wordt, wel eh, een hele duidelijke richting geeft waar je met, eh, met de sport heen wil. En ja, het is een fantastische groep meiden, als je dat ook ziet. De ambitie straalt er vanaf. En ik denk dat het ook heel terecht is dat ze bij de laatste vier zijn, zijn gekomen. Jij zegt het, hè, want de ambitie straalt eraf. Het is niet alleen de prestatie, het is ook de uitstraling van die Absoluut. ploeg. Absoluut, het, het is een echt team. Hè. Coach Groener die, die riep dat ook in, in de media, dat het vooral een, een teamprestatie is. En dan heb je natuurlijk wel de nodige uitblinkers, sturs, heb je nodig die het verschil maken. Maar het gaat uiteindelijk toch om je collectief. En dat vind ik het mooie ook van teamsport dat je dat vooral ook uh, met elkaar doet. Dat uh, vind ik altijd zelf ook een heel belangrijk uh, gegeven. Remco Pasveer is uh, na zijn rode kaart... en het snelle vertrek weer in genade aangenomen. Xavier, wat vind je van dat gedrag? Ja, ik, hij handelt natuurlijk in emotie. Het is voor hem een hele grote teleurstelling tegen zijn oude ploeg. Uh, ja, hij kent daar alles en iedereen... en dan uh, pakt hij zo'n lullige rode kaart. Ja, natuurlijk, het, het hij mag natuurlijk niet vertrekken. Dat is uh, tegen alles uh, van het teambelang in... Maar uh, ja, ik snap wel dat hij heel erg gefrustreerd is. Maar ik, uh, volgens mij heeft de hem er ook al op aangesproken en uh, is het weer uitgesproken. Maar ik vind het allemaal overdreven dat hij erop aangesproken moet worden. Ik bedoel, iedereen reageert toch als mens? Ja, tuurlijk. Maar uh, ja, je stelt jezelf dan wel boven het team. En dat is natuurlijk iets wat bij een teamsport uh, niet hoort. Was het rood? Ik denk het niet. Nee, ik ook niet. Nee, ik denk van niet. En dan krijg je dus een penalty. Je krijgt een rode kaart. En het is eigenlijk geen eens rood. Want ja. hij kwam keurig zijn goal uit en deed echt niet iets gemeens of zo. Dus het moet toch vreselijk zijn voor een keeper dat je weet dat je dat soort dingen niet eens kan doen. Je kan niet eens meer uitlopen. Ja, nou ja, dat ligt natuurlijk, het blijft voor een scheidsrechter natuurlijk ook lastig als je het omdraait. Uh, die probeert het ook zo goed mogelijk te beoordelen. En uh, soms is dat lastig in dat soort situaties. Uh, laat de speler zich net vallen of raakt een keeper hem toch net te veel aan... dat hij uh, uit balans wordt gebracht. Dat, ja, het zijn allemaal van die situaties waar het net op het randje is. Maar uh, ja, voor een keeper dan, uh, is natuurlijk het natuurlijk uh, het ergste wat er is met rood eraf. Uh, je team achterlaten met een, uh, en met een man minder. En dan mag meteen een penalty genomen worden. Ja, ontzettend lastig. Jij, jij hebt dat meegemaakt. Ja, gelukkig geen penalty. <laughs> Maar goed, hij mist ook de wedstrijd tegen Peck. Dat is natuurlijk ook vervelend. Ja. Ik wil jou nog iets vragen, Peter. De vader van Xavier. Blatter is de Zwitser van het jaar geworden. In Zwitserland. Is dat een, uh, echt een, is dat een soort... Echt prijs of is dat een beetje een cynische prijs? Zoals we hier ook bladen <laughs> hebben. Die, uh, dat okay. kan toch niet cynisch zijn? Dat doe je dan toch niet? Nou, dat goed. is heel, heel bijzonder. Dan uh, hebben de Zwitsers uh, zien de rol van Blatter blijkbaar anders dan uh, veel andere mensen in, in andere landen. Dan gaan we naar Suarez, Ronald. Suarez schiet drie goals erin. En zijn ploeg Barcelona staat in de finale. Om te beginnen een geweldige speler, vol met verrassingen. Dat hebben we weer erom kunnen constateren. Niet alleen nu bij de wereldbeker, maar ook in diverse wedstrijden in, in competitieverband en ook in de Champions League. Ja, het, het blijft een fenomeen met, met, met grappen en, en, en, en grollen die hij die, die die uithaalt. Hij weet natuurlijk ook altijd wel op een negatieve manier de aandacht op zich te vestigen. Maar zoals ik hem nu zie voetballen bij Barcelona, is het ook een speler die echt het verschil kan maken. En dat heeft hij natuurlijk nu ook wel bewezen. Ik kijk uit naar die finale en die op zondag. Ja. Ik ben heel benieuwd, spannend. Wat, mag ik iets zeggen? Ja? Ik wel, want jij zei je bent naar Depp van Kruif, Ik ook op zich. Maar ik vind het interessant dat Kruis Falikant tegen was tegen een voorhoede bij Barcelona met zowel Neymar, Suarez en uh, Messi. En moet je kijken, ze zijn, het, is echt, het werkt wel, dus het kan. Ja, het werkt inderdaad. Terwijl hij, de wijze man, uh, toch een ander beeld erover had. En Suarez was altijd goed, maar ik vind ja. hem nu echt van een uh, buitenklasse. Ja. Dan gaan we naar uh, meneer Hiddink. want die ken jij, Peter. Dacht ik? Nee, oh, dan die ken ik niet. Nee. Oké, okay, maar het is in ieder geval leuk dat hij een afscheid in stijl gaat krijgen. Want meneer Mourinho is eruit... Is er nu definitief of is het nog steeds een gerucht? Ja. Nou ja, het is een gerucht, maar dat de, zal wel zo de zijn. De Telegraaf zegt dat het definitief is, maar dat, ja, dat hoeft niet altijd definitief te zijn. Maar <laughs> <Da> <laughs> misschien wel. De ja, Telegraaf <laughs> ja, zegt het trouwens het ook. De Telegraaf zegt het nu inmiddels. Maar het zegt wel iets natuurlijk. Ja, bijzonder. Bijzonder dat hij dit weer oppakt. Heel goed. Oké, ga ik naar je zoon, want... 0-10 had weer heel veel moeite in die wedstrijd tegen Willem II. <coughs> en dan moet het weer in de laatste minuut van de verlenging. Ik word daar een beetje ziek van de mazzel die die gasten <laughs> hebben. vind jij? Ja, klopt. Heel veel mazzel. Uh, ik zou dan ook nog graag de goal van uh, Lucas Andersen willen, uh, willen toelichten... Want uh, ja, dat doet hij toch hartstikke goed. Uh, jongen van Ajax, ik ken hem ook persoonlijk. Hartstikke uh, leuke jongen. is inderdaad een leuke jongen. En uh, ja, kan echt bijzonder goed voetballen. Heel technisch. Maar dat valt nu op. En bij Ajax moest hij in een bepaalde rol spelen. Nu speelt hij wat vrijer. Maar het is echt een kanje. Ja, zeker weet Ik denk ook wel dat het een jongen is uh, die zelfvertrouwen nodig heeft. Uh, als hij veel vertrouwen heeft. Uh, hij, ze laten hem wat langer staan. Dan komt hij vanzelf los. Want je zag op trainingen dat die jongen echt ongelooflijk goed kan voetballen. En uh, ja, op een gegeven moment moet dat er gewoon uitkomen. Daar gaan we nog van horen. Kijk Ronald, weten. cruciale avond op twee fronten voor FC Twente. Moet je me even helpen, want ik heb de kranten vanochtend nog niet gelezen. Ze moeten uit tegen Vitesse en thuis in de gemeenteraad... want die gaat bepalen of, of er nog leven is in ja. dat mooie nou, clubje. Ik heb natuurlijk zelf in de betaald voetballerij uh, rond mogen lopen... In de, keuken, in de keuken kunnen kijken... En ik verbaas me nog elke keer weer over het feit... dat, uh, dat clubs uh, op deze manier in een, in een gevarenzone terecht gaan, uh, gaan komen. Uh, heeft het nou te maken met de ambitie van, uh, van de voorzitter... of heeft het echt met de gezonde ambitie te maken van, uh, van de club... om een bepaald niveau te bereiken? Het feit dat het zover komt... daar zet ik toch wel mijn, uh, mijn vraagtekens uh, zet ik daar, uh, heel nadrukkelijk uh, bij. En dat uiteindelijk weer de gemeenschap... Um, over de brug moet komen, want laten we wel zijn... het is natuurlijk wel iets wat door de gemeenteraad van... van zeg maar Enschede goedgekeurd moet worden... of Twente wel of niet zijn bestaansrecht kan, kan houden. Zover mag het natuurlijk nooit komen. Ik denk dat de ambities die de vorige voorzitters hebben gehad... blijkbaar toch te hoog gegrepen zijn voor, voor de club... met alle gevolgen van dien. Ja, cruciaal, inderdaad. Ze zullen de punten moeten pakken. Willen ze niet in die onderste zone terechtkomen of blijven... want ze staan er feitelijk natuurlijk al... Ik hoop voor Twente dat ze blijven. Het blijft een bijzondere, een bijzondere club. Ook in een bijzondere gemeenschap. Laten we dat niet, uh, niet vergeten. Er is natuurlijk veel gebeurd ook in het verleden in, uh, in Twente. Dus wat dat betreft uh, heeft de bevolking daar absolute behoefte aan. Uh, aan een, uh, een club die meedoet. En Twente is wat mij betreft een, een absolute subtopper. En daar moeten ze ook weer terug zien te komen. Ik hoop uh, voor, de, voor hun de drie punten. Maar ook een positief... Uh, positieve uitkomsten uit de, de gemeenteraad. Maar hoe je het ook wendt of keert, sportief, is Twente failliet? Op dit moment eh, zou ik dat niet zo heel hard willen zeggen... want als je ziet welk team er staat... zou daar veel meer uitgehaald moeten kunnen worden. Hè, want mensen die twee jaar geleden daar nog prima liepen te voetballen... zelfs een jaar geleden ook nog met een, een c nu ook voorop... Uh, die knaap kan het natuurlijk niet alleen. Ik denk dat het gewoon puur tussen de oren zit bij, uh, bij de mannen. Er lopen hele goede voetballers rond, dus daar zal het niet aan liggen. Behalve de Zandvoortse keeper. De man die het jubileum georganiseerd heeft dit jaar, is ook een Zandvoort. Hè? Dus er is vanuit Zandvoort heel veel invloed, hè? zou je zeggen. Absoluut. En ik ken ook dat hij de tijd moet krijgen om zich uh, daar te kunnen bewijzen. Het is niet makkelijk om, uh, om daar in zo'n situatie je plekje... Uh, veilig te stellen, maar ik heb er alle vertrouwen in... dat, uh, dat zij nog gaan, uh, gaan stijgen op de ranglijst. Thijs Solleveld heeft in, uh, in het AD altijd een prachtige column. En die zegt nu, we drijven vooral op het succes van onze vrouwen. Dat zegt wel wat voor jou als vrijwilliger. Nou, wat wil je daarmee, uh, wat nou, wil je nee, daarmee ik, zeggen? Ik leg het alleen maar neer. Reageer maar. Ja, het succes van de vrouwen. Ik heb het je net al aangegeven met de handbalsters. Maar je ziet het niet alleen met de handbalsters. De waterpolsters, die hebben het ook goed gedaan. De hockeydames geven ook al jarenlang het, het voorbeeld. Behalve dit jaar. Uh, atletiek, hè, met Daphne, Daphne Schippers. Net wat, wat Peter ook uh, aangeeft. Dus... Nee, ik, ik denk, uh, Henny dat, uh, dat het een positieve impuls kan geven... Hè, de resultaten die nu geboekt worden. Mooi voorbeeld misschien ook. Uh, wellicht ook tijd om de eigen ik eens uh, opzij te schuiven... en uh, voor het collectieve belang uh, te gaan. Want uiteindelijk doe je het met elkaar en, uh, en niet in je eentje. Thijs zegt, misschien moeten wij mannen een tijdje onze mond dicht houden... en kijken naar al die topvrouwen. Misschien heeft hij gelijk. Guardiola naar Manchester City... Xavier. Geruchten, geruchten, geruchten. Ja, ik weet een gerucht is hoor. Nou ja, Guardiola die zit denk ik hartstikke goed op zijn plek nu bij uh, Bayern München. Ze spelen echt hartstikke goed, staan uh, bovenaan uh, in de Bundesliga. Ik zou niet begrijpen waarom uh, hij weg zou willen. Ik denk dat hij daar uh, heel goed op zijn plek zit. Ja, maar ja, geld lokt overal. En als je weggestuurd wordt voor 80 miljoen, dan wil je de stapje wel maken, denk ik. Ja, ja, ik weet niet in hoeverre dat een rol bij hem speelt. Ik denk dat, het, dat hij uh, financieel toch wel uh, onafhankelijk is. Dus uh, daarvoor zou hij het niet hoeven doen. kun uh, ja. jij tapen, ja? Niet persoonlijk. Nee, maar, maar... Heb je, je hebt hem wel zien spelen. Ja, ja, ja, ja. Daar gaat Feyenoord helemaal vol voor. Ik weet niet hoor. Als ja. Twente die middenvelder ook kwijtraakt, blijft helemaal niks doen. Want hier gaat ook weg. Ik las het vanochtend inderdaad ook. Ja, dat, is inderdaad, dat wordt bij Twente inderdaad een beetje lastig zitten. Natuurlijk in een heel lastige uh, situatie. Um, ja, de goede spelers moeten misschien wel verkocht worden, moeten wel verkocht worden misschien. Um, maar aan de andere kant wil je die ook weer houden, want ze staan al niet zo goed op de, op de ranglijst. Precies. Dus dat, uh, dat is lastig, maar ja, het zit nu allemaal niet mee. En uh, wat net gezegd werd, het zit misschien ook wel tussen de oren, want er zitten hele goede voetballers bij. Maar het wil er op het moment even niet uitkomen. Ja, dat uh, hangt dan toch allemaal kennelijk met elkaar samen. Zij Xavier Maus, de keeper van Los. Een van de drie gasten in de Watertorensport, waar alweer het eerste kwartier van de tweede uur om is. En we draaien ook de muziek van de gasten en dat moeten we niet vergeten. Ja, en we... jullie hadden het net over, over rode kaarten. <laughs> en nou is Ronald Duitshof, die is ook nog achter de, de, het saldo van mijn bankrekening gekomen. <laughs> en dat heeft hij uitgedrukt in het plaatje wat nu komt: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.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 Van je hou, vandaag is het rood gewoon weer liefde tussen jou en mij Ik loop de deur door en naar buiten, waar de zon ging te schijnen Laat alles achter, kijk vooruit en met mijn laatste rode cent Koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen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 en ik weet Vandaag is rood De kleur van jouw lippen Vandaag is rood Wat rood op de zijn Vandaag is rood van rood in blauw Van heel mijn hart voor jou Later de Tour Sport op vrijdagmorgen met Marco Borsato. Dat is een plaats voor een van de gasten. We hebben er drie vandaag. Xavier Maus, de keeper van Os, zijn vader, uh, ook een trainer in de voetballerij. En we hebben natuurlijk van de Koninklijke HFC Ronald Duitshof. En die had deze plaat aangevraagd met reden. Ja, er zit hem wel een gedachte achter, uh, uh, Henny. Het leuke is dat uh, een, oud een oud speler uh, bij ons in de, in de veteranen, Giovanni Caminita, al jarenlang in de begeleidingsband uh, speelt van, uh, van Marco. Dus ik vond het eigenlijk wel heel leuk om en, uh, Giovanni weer even terug in, in de herinnering uh, te roepen als, uh, als oud speler uit ons uh, team en ook uh, nu uh, nog steeds als actief uh, ja, bandlid van, uh, van Marco zijn uh, begeleidingsband. Dus uh, vandaar dat ik voor dit nummer heb gekozen. Hij is er niet meer he, bij HFC. Giovanni niet, nee. David is een zoontje, die is weer teruggekomen. Die speelt volgens mij nu in, in zondag zeven met een aantal vrienden. Dus ja, de, de, de voetballiefde voor de club kruipt waar die niet gaan kan, zoals dat heet. Heel even terug naar die voetballiefde die bij een heleboel HFC'ers leeft. 1850 leden. Heel opmerkelijk is, er zijn zes A-juniore teams. Dat komt bijna niet meer voor tegenwoordig. Hoe komt dat? Um, ja, hoe komt dat? Ik denk toch dat zeg maar, de, de, de voorwaarden die de club probeert te scheppen voor zijn leden... dat dat een heel belangrijk gegeven is. Uh, alle teams hebben nu uh, inmiddels uh, allemaal wel een, een trainer. Of er wordt uh, een dusdanige atmosfeer gecreëerd dat die knapen in ieder geval training kunnen krijgen binnen de club. He, de, althans de atmosfeer, maar ook de condities uh, daarvoor. Ik denk dat dat ook een belangrijke voorwaarde is... Daarnaast speelt ook zeg maar, het clubgebeuren een belangrijke rol. Er wordt veel georganiseerd, er wordt veel gedaan. Dat zijn natuurlijk allemaal wel voorwaarden om mensen te binden aan, aan je club. En ik denk ook dat de club, en dat hoeft niet alleen HFC te zijn... dat kan in zijn algemeenheid zijn... de club een steeds belangrijker baken ook wordt in onze maatschappij. Absoluut. En als je ervoor zorgt dat, dat iedereen het naar zijn, zijn zin heeft... dan zie je die aanwas vanzelf wel komen. Toen ik zelf bij HFC begon... Ik had het er net in het begin van ons gesprek over 1977. Ja, toen was het nog niet eens de helft van het aantal leden van wat, van wat ze nu hebben. Als je ziet hoe de club zich in al die jaren heeft ontwikkeld. En eigenlijk in de negentiger jaren een enorme groeispurt doorgemaakt heeft. Vooral bij de jeugd. Ja, dan mag je absoluut spreken van een, van een, van een succes. AFC behoort ook tot een van de grotere clubs uit, uit de regio. En met, met het vlaggenschip in de topklasse scoor dus je natuurlijk ook voldoende... Eh, zeg maar publiciteit en aandacht, wat ook zijn aantrekkingskracht heeft. Hadden we er net al even, eh, tijdens de muziek hadden we het erover. Eh, op het moment dat jij met je club in staat bent om een eh, hoog niveau te halen... zowel bij de senior als bij de jeugd, dan heeft dat aantrekkingskracht. Ja. En eh, ja, eh, nogmaals, dan, dan krijg je dit soort eh, exponenten in de latere jaren. dat De piramide gaat boven open, hè, zoals het heet in de jeugd. Dan heb je plotseling zes a junioren teams het ja luxe. Nou, ik, ik, ik train dus een aantal van die A-junioren teams. Ik krijg laatst, een uh, dat is vorige week, een nieuw jongetje. Die heeft een half jaar niet gevoetbald, omdat hij per se bij HFC wilde spelen. Er was een ledenstop, er was geen ruimte. En er was nu eindelijk een plek vrijgekomen, want een van die jongens was doorgestoten. Uh, en dat is toch wel bijzonder. Een jongen van, van 17, 18 jaar, die zegt ik ga een half jaar niet voetballen, want als er een plek is bij HFC ga ik weer terug. Zeer merkwaardig. Ik zal niet zeggen van welke club die kwam, maar dat, er is een aantrekkingskracht die is enorm. Ja, dat klopt, maar dat is wat ik ook net al, al aangeef. Uh, we proberen natuurlijk ook vanuit de club. Ik zit dan niet in het bestuur, maar ben wel natuurlijk door allerlei commissies waar ik in betrokken ben geweest of nog in betrokken ben. nauw nou betrokken bij het hele clubgebeuren. Je ziet ook dat er van alles aan wordt gedaan om juist een atmosfeer te creëren. Uh, dat die knapen uh, bij HFC uh, graag willen voetballen. Ja. Plus het feit, uh, de, de, de sociale omgeving is goed, de faciliteiten zijn nu goed, er zijn voldoende trainers, het uh, clubhuis is, uh, kent ruimere openingstijden. Uh, ja, normaal, het, het zit de club mee en uh, ja, dan gebeuren dit soort uh, dingen. We hebben jou natuurlijk niet voor niets uitgenodigd, want er komt iets heel moois aan. Ik heb al gezegd, dit is de laatste uitzending van de Wadertorensport dit jaar. Maar het nieuwe jaar is maar twee dagen oud en dan is het groot feest aan het Spanjaardslaan. Kun je wat meer vertellen over die enorme dag die eraan staat te komen? Ja, daar wil ik zeker wat over zeggen. Er is een speciale commissie mee bezig. Ook weer een man of tien die, die zeg maar weer actief... En, en vrouwen trouwens ook die daarbij betrokken zijn. Het wordt één grote happening. Waar het vroeger de nieuwjaarswedstrijd was op nieuwjaarsdag... Hè, is het nu sinds een aantal jaren al zo... dat de eerste zaterdag in het nieuwe jaar uitverkoren is... om dan tegen de X-Internationals te spelen. Dat is dit jaar, of niet, niet dit jaar, dat is komend jaar... op 2 januari, op zaterdag... Um, we beginnen zondags met het bibbertoernooi. Dat is een uh, toernooi ook voor, uh, voor zeg maar senioren en, uh, en jeugd. Nou, die, uh, als je het dan hebt over leuke dingen creëren, en dan is dit is een mooi voorbeeld daarvan. Dan uh, speelt HFC. Uh, maar heel uh, even over sorry. dat bibbertoernooi, want daar is uh, het voetbal niet het belangrijkste. Nee, dat, dat is hij juist de, de, de, de ludieke en gekke dingen. Hè? Met elkaar uh, vertoeven en, en leuk voetballen, dat is dan uh, het allerbelangrijkste. Maar met name in een uh, meest ludieke outfit. En, en hoe gekker, hoe mooier eigenlijk, wat, uh, wat dat betreft. Dus ja, nogmaals, ik zie Xavier, zie ik al knikken. En die. Uh, die doet stiekem volgens mij wel eens mee. Ik weet niet of die dat überhaupt mag. Volgens mij. Nee, maar... nee, nee, ik heb nu ik heb, nu drie, ik heb drie keer meegedaan. Ja. ja, nee, het is altijd hartstikke leuk. Lekker Tof, met z'n allen voetballen. Het, is helemaal niet, het stelt eigenlijk helemaal niet veel voor. Maar wel heel veel, het is wel hartstikke leuk. en Met z'n allen. En ik kom, nog steeds, ik kom dus ook van Koninklijke AFC En ik kom nog steeds met heel veel plezier. Als ik kan ja, op de zondagmiddag. Als het eerste speelt. Vind ik nog hartstikke leuk om te kijken. Ik ken nog steeds heel veel mensen binnen de club. Dus ik kom daar altijd met plezier. En ik, ben nog niet en ik ben nog steeds niet spelend lid. Maar je dus gaat niet uh... incognito uh, meedoen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, kan nee, nee dat kan niet, dat kan, uh, Nee, dat kan niet. Maar uh, nee, wie weet, ik uh, vind het altijd nog leuk om uh, ooit nog een keer bij AFC uh, terug te keren. Nou, daar gaan we ook vanuit. uit. Zeker wel, toch? Ja, maar dat is het leuke juist van de club. Dat veel jongens terugkeren ja. naar uh, AFC, naar, naar een uh, actieve carrière. We hebben er genoeg gezien die ook in de jeugd gescout zijn geweest door BVO's die ook weer teruggekomen zijn. Dus dat is alleen maar een, een, gunstig, een gunstig teken. Maar je was gebleven bij het bibbertoernooi? Uh, ja, het bibbertoernooi in de ochtend. Dan smiddags, uh, en volgens mij is dat om twaalf uur... speelt het eerst een, een oefenwedstrijd. Hou me even te goede tegen wie, dat, uh, tegen wie dat is. En dan om twee uur is de wedstrijd uh, tegen de ex-internationals. Een leuke selectie die samengesteld is... Uh, van jongens die in zaterdag 1 en in, in zondag 2 ook, ook voetballen. Vraag me even niet naar de namen op dit moment. Dat zal binnenkort allemaal wel prijsgegeven worden. De ex-internationals, ja, die werden eigenlijk de laatste jaren weggespeeld door, door ons eerste. En die hebben toen te kennen gegeven dat, ja, dat het een tandje minder zou mogen. Nou, dat, dat hebben we gehonoreerd, want het blijft toch een traditie. En die moet je ook zo lang mogelijk in ere zien, zien te houden. En we verwachten er ook dit jaar weer, uh, of komend jaar ook weer, veel publiek. Verleden jaar hadden we bijna 4500 toeschouwers. Het worden er dit jaar meer? Dat kan niet anders. Uh, wie weet. Uh, ja, dat is mooi. Heel mooi weer. Ja. Dus uh, kijk maar naar buiten nu op dit moment. Als we Eén één wedstrijd had. heb je nog niet genoemd: de wedstrijd van de kleintjes. Ja, die hebben we ook nog. Uh, de, volgens mij is dat de D1 die ook traditioneel tegen HVV uh, zijn, uh, zijn voorwedstrijd uh, speelt. Dus ja, uh, Henny, het goed dat je me bijstaat. Want het, het wordt een overvol programma. Dus. Uh, ik kijk er naar uit. Ja, er zijn heel veel kinderen die kunnen nu al niet slapen. Want die uh, lopen nu al met de handtekeningenboekjes En uh, zetten de namen van de spelers. En waar de handtekening moet komen in dat boekje. Dat is wel iets heel bijzonders eigenlijk toch. Ja, maar dit is al, die bijzonderheid bestaat natuurlijk al jaren en dag. En ik denk juist door, door alle aandacht die er natuurlijk nu ook is van de media en de social media. Dat uh, zeg maar die, die aandacht alleen maar meer uh, toeneemt. Ja, voetbal is een hype. En dat zie je nog steeds. En uh, ja, er spelen natuurlijk ook nu knapen in die ook wat meer herkenbaar zijn voor, uh, voor de jeugd. Ik denk dat als je met, met name van uh, het vervlogen tijden gaat komen, dan, uh, dan zal die animo wat minder groot wellicht zijn. Maar goed, er, er staan voldoende corrivee op het veld. En wie weet dat Xavier er ook over een aantal jaren gaat uh, toebehoren tot die categorie. Hè? Als je weet door te dringen tot... Uh, tot Oranje. Je weet het maar nooit. Je, je weet maar nooit. Ik hoorde dat Patrick Kluivert ook meedoet. Die zag ik vorige week nog een doelpunt maken. Nou, die kunnen we <coughs> zo weer in de Eredivisie gebruiken. Hè? Het zou leuk zijn als hij erbij is. Ik, ik kan je daar helemaal niets uh, over, uh, over vertellen. Uh, we weten dat Van Hooidonk en, uh, en Rob Witsje... die uh, zullen er sowieso uh, al zijn die, die voor aankondiging is geweest. Ook een heel leuk filmpje gemaakt met, uh, met beide heren door, uh, door ING... Reclame mag toch, hè? Nou, het mag eigenlijk niet. Maar oh, ja, je hebt het neem me niet zet, kwalijk, is. maar ik heb het al genoemd. <laughs> dus wat dat betreft uh, gaat het een, een leuk, uh, leuk verhaal okay. worden. Okay. Ronald Duitshoff, een van de gasten vandaag in de Watertouren Sport. Net als Peter Maus en Xavier Maus, de keeper van. Uh, of, moet je mij nog horen van Os. Hoe kom ik nou weer aan VVV? FC Os natuurlijk. En uh, we draaien hun muziek vandaag. En Charles Duits, onze technicus, heeft klaarstaan. staan? Mariah Carey. I don't want to Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. We blijven nog een beetje in het kerstfeertje. Dankzij onze gasten, want die hebben natuurlijk ook een uh, aantal uh, muzikale werkjes uh, uh, bij ons uh, meegenomen. En één daarvan is natuurlijk een nummer wat niet mag ontbreken in dit programma. Uh, want een wereld zonder oorlog, daar dromen we allemaal van. En dat deed John Lennon al in zijn, uh, ja, de laatste jaren van zijn bestaan. Want hij werd natuurlijk laf vermoord in Amerika. Imagine, daar heb ik het over. Eén van de mooiste liedjes die ik ken, niet, toch? Ja, dit is fantastisch. Um, heerlijke muziek hebben de gasten vandaag uitgevraagd. Uh, maar we gaan zometeen ook nog iets uit, uh, uit Zandvoort draaien. We hebben als gasten Ronald Duitshoff. Die heeft net uitgebreid verteld over de nieuwjaarsgebeurtenissen bij de Koninklijke HFC. We hebben Xavier Maus, de keeper van Os, die eigenlijk keeper van Ajax is... maar gewoon onder de lat moet staan en dat geweldig goed doet sinds dat hij keept, heeft hij in zes wedstrijden twee goals doorgelaten... waarvan één penalty die niet te houden was. En uh, Os stijgt op de ladder. En we hebben de vader van Xavier, Peter Maus... en die heeft ook al het nodige uh, in het voetballen te doen. Hij is coach, hij is trainer geweest, hij heeft zelf gevoetbald, voetbalt zelf nog. Maar wat heel interessant is, Peter, jij hebt Amerikaanse ervaringen. Hoe, hoe zat dat? Hoe ben je in Amerika terechtgekomen? Uh, ik ben natuurlijk in Amerika terechtgekomen omdat mijn uh, vader daar uh, werkte. Dus, dus we zijn gewoon naartoe verhuisd. Ik heb uh, tot mijn 15 altijd uh, tussen Frankrijk en de Verenigde Staten gependeld. En uh, op Amerikaanse scholen gezeten. Ook uh, dus de sportcultuur van Amerika meegemaakt. Uh, en Ik hou van sporten, dus ik heb daar en ik kon er redelijk mee uh, draaien in het geheel. Dus het is wel, uh, ja, sport in Amerika is wel een uh, apart verhaal. Het draait uh, alles om. Je, je doet dan kickboksen, je ja. hebt geskiet, je skiet nog steeds. Ja, ja. Je hebt wedstrijdzwemmen gedaan, hè? vrije ja. slag en schoolslag. Maar ook basketbal gespeeld en op hoog niveau. Ja. Vertel. Nou ja, in, in Amerika, ja, ik ben redelijk lang. Uh, dus ik uh, ja, viel je op en ik kon sporten. Dus in Amerika zat ik op de, uh, high school team, het school basketbalteam. Ondanks dat ik een van de jongsten was. En uh, ja, dat ging er voor, redelijk voor uh, aan toe. Uh, Hard trainen op zijn Amerikaans. Uh, vijf dagen in de week. Tweeënhalf uh, uur trainen naar school. Uh, je krijgt ongelooflijke conditie. Uh, begon met uh, eerst uh, ieder dag... gewoon de hele winter door... twintig minuten gewoon uh, touwtjes springen... voor je enkels. Sprongkracht, versterken van je enkels. Ja, zo begon dat, uh, zeg maar. en Uiteraard veel schieten werken. Niet alleen voor je enkels. Touwtjes springen. Als je kinderen laat touwtjes springen... weet je precies of ze het wel of niet goed doen... in de voetballerij. Want als je dit hoort... Dan komen ze op hun hakken terecht. En als je niks hoort, dan gaan ze op hun tenen. Okay. En voetballen doe je op je tenen. Ja. Dat is een, een, een eerste regel, maar er wordt heel weinig aan gedaan. Hè? Okay. Maar in Amerika is het allemaal touwtjes springen. Uh, in ieder geval, ik moest dat met basketbal doen. Ik heb er steeds profijt van. Uh, met... <laughs> nee. Ja. daar ben ik keeper. Waar ik het over wil hebben met jou, is het feit dat de sportcultuur in Amerika natuurlijk heel anders is dan in Nederland. En dat als je een beetje goed bent in sport, je kunt studeren voor niks. Ja. Het is, nee, absoluut. Dat is de, de, de, in Amerika, als je echt goed bent in bent sport, krijg je scholarships. Nou, dat zie je ook uh, met uh, nou ja, de bekende, ook de basketbal. Ze hebben ze, draft, draft, zeg maar. Dan gaan ze echt uh, kijken wie zijn de beste van de middel- lagere school. Die gaan universiteiten. Want, want in Amerika kennen ze niet wat we hier kennen. Een soort, al die sportverenigingen. We hebben het net over HFC. Dat kennen ze niet in Amerika. Het Sport gebeurt op school. En je ziet ook als mensen... Na de middelbare school, de high school, dan, uh, en dan gaan ze naar de universiteit en stoppen ze eigenlijk met sporten. Dan zie je ze ook wat uitdikken vaak, uh, terwijl het bij ons het doorgaat. Maar de, de, de, daar wordt gescout, zeg maar, en dan ga je naar de universiteit en dan moet je officieel nog amateur zijn. De universiteit is dan vier jaar, duurt dat, en daarna gaan ze naar de profvoetballer of uh, American football of uh, basketbal of uh, honkbal... En soms hele bijzondere sterren. En, uh, uh, Lebron James. Die slaan die fase over van de universiteit. Uh, en die worden één keer gepakt. En die gaan dan voor uh, ja, echt prof worden. Uh, maar dat zijn er niet veel. Um, dat, maar ja, je kunt... Uh, je ziet ook dat de mensen... Als ja, ze goed zijn, daar de universiteit... Uh, betaald krijgen. Hmm. En universiteiten universiteit in Amerika is duur. En hier is het heel goedkoop. Maar een beetje universiteit ben je snel... Uh, 15.000, 20 20.000 dollar per jaar kwijt. Dat is een... Dat is een naar de topuniversiteit, de Harvard's van deze wereld... ben je gewoon 60.000 dollar, ja. dus zeg maar 50.000 euro per jaar kwijt. Ja. Breng het maar op. Ik vraag het niet voor niks, want ik heb twee vervangkinderen... Uh, die aardig kunnen voetballen. En die hebben natuurlijk vanuit Sint Maarten... een uh, toch wel een beetje een Amerikaanse achtergrond. Mijn dochter is 15, speelt in de a junioren bij Allianz. Mijn zoon is 18 en die speelt in de A2. Omdat hij in Den Haag op school zit, kon hij niet meer in de A1... Uh, bij de Koninklijke HFC... Maar die zouden dus bijvoorbeeld naar Amerika kunnen. Of? Absoluut. Ja, maar jij hebt voorbeelden daarvan. Uh, ik, heb, ik heb zelf altijd gezegd tegen Sevier. Uh, kijk, Ajax is leuk. Want oh, dat is mooi. Een uh, stapje terug. Toen Sevier ooit werd gevraagd uh, toen voor Ajax. was de eerste reactie van, van mijn vrouw. Oh nee, toch niet dat voetballerij. En Toen zei ik, ja, maar als hij het toch een aantal jaar volhoudt heeft in ieder geval een scholarship op Harvard, houdt hij dan over. Toen zei ze, oké, okay, ik begrijp het. Dat is goed. Mooi, hè? En uh, wat, wat ik daarmee wil zeggen is... in Amerika, uh, als je ja, goed kan voetballen of basketballen... maar het geldt ook voor vrouwen. Hè. Vrouwenhockey in Amerika is heel belangrijk. Vrouwenvoetbal in Amerika is heel echt een groot sport. Dan, uh, dan kan je gewoon een scholarship krijgen. Men in Nederland beseft dat niet. Maar als jij uh, minstens, zeg maar, HAVO-niveau hebt gedaan... een VWO, uh, helemaal... En dan kan je gewoon echt bij een topuniversiteit terecht. Uh, dan hoef je niet eens prof te zijn geweest. En ik, uh, nogmaals, ik ken iemand, uh, ja, René Weijers, die bij ING werkt. Die ken ik, uh, mijn leeftijd. Zijn zoon was een, uh, of is een goede voetballer. Geen profniveau. Die heeft daar een goede universiteit gewoon op scholarship gekregen. Dat kan dus. Dus je kunt gewoon... Uh, het is een weg die niet bewandeld wordt vanuit Nederland al te vaak. Maar het is wel absoluut een optie. Moet je moet natuurlijk wel een kind hebben die het leuk vindt uh, om naar Amerika te willen gaan... Maar het is wel een optie dat je gewoon naar een hele ja, internationaal ervaring kan krijgen. Uh, en betaald, en bij een, uh, liefst bij een goede universiteit. Ja. Een jongen uit bijna 4, Gijs, die gaat nu ook naar Amerika. En dan moet je dan als trainer van zijn voetbalclub ook een stukje voor schrijven. Dat is toch wel opmerkelijk dat ze daarop afgaan. Hè? Ja, sport is belangrijk. Dan ja. kijken ze naar de mentaliteit. Uh, ze zien spoor, goede sporters. Uh, ja, de Amerikanen vinden dat belangrijk. En is ook getuigd in hun ogen ook van een stuk mentaliteit. Ja. En dat nemen ze mee in hun uh, aanname. Je moet niet, uh, in Amerika is het niet meer zo makkelijk om... Uh, je moet niet alleen goede cijfers hebben... om bij de topuniversiteit te worden aangenomen. Je moet ook dingen eromheen hebben gedaan. Uh, toevallig een vriend van mij, een studievriend... die in Amerika geëmigreerd is. Zijn dokter briljante cijfers. Uh, een technische dame, die is uiteindelijk naar Stanford gegaan. Maar die is bij mij uh, in Nederland stage komen lopen... Uh, bij, uh, en dat heeft geholpen om haar aangenomen te krijgen op de universiteit, bij Stanford uh, universiteit. Als ze dat niet gedaan was, ze niet aangenomen. Ondanks dat ze ongeveer gemiddeld op negen stond. Jullie hebben natuurlijk uh, eigenlijk een Nederlandse opleiding. Uh, Ronald Duitshof, jij bent korenherter. Ja, dat klopt. Maar daar heb je ook niet alleen maar uh, de klassen gevolgd. Daar heb je extra dingen gedaan. Uh, nou, in die zin. Ik heb daar mijn school afgemaakt. Maar mijn liefde zat al in die sport... Vanaf het moment dat ik eigenlijk op mijn benen kon, kon staan als klein uh, mannetje, ben ik eigenlijk altijd al uh, volop in beweging en met sporten bezig geweest. Dus uh, wat ik al zei, van, het zit in mijn DNA, sport. En uh, dat is niet alleen voetbal geweest, ik heb, uh, op, op een aanzienlijk niveau heb ik uh, geroeid, ik heb gehonkbald, getennist. Uh, gevoetbald uiteraard. Uh, ik golf uh, nog steeds uh, actief. Dus ja, alles uh, waar een balletje wat bij betrokken is... met uitzondering dan van roeien, dat uh, heb ik altijd wel gedaan. De school was voor mij eigenlijk een beetje in die tijd bijzaak... moet ik eerlijk zeggen. Ik was liever buiten aan het spelen. Ja, ja, maar met je C.L. nooit voor de klas gestaan? En niet voor de klas gegaan, wel heel veel trainingen gegeven. Ik ben uh, zes jaar tennisleraar ben ik, uh, ben ik geweest. Ik ben uh, militair sportinstructeur geweest bij de, bij de luchtmacht. Op de vliegbasis Volkel, dus ik heb er zeker wel iets mee gedaan... Maar uiteindelijk kies je toch ook een beetje voor je toekomst. En uh, ga je ook richting het bedrijfsleven. En daar heb ik een, een leuke carrière heb ik daar, uh, mogen meemaken. Maar nogmaals, sport is voor mij gewoon nog steeds de rode draad in mijn, uh, in mijn leven. Peter Boos, jij bent niet van het koornherd. Nee. Maar wat heb jij gedaan? Qua, qua sport... Uh, nee, na, qua school? Qua school, als school. Ik heb uh, even kijken, ja, altijd in het buitenland gezeten om 15. Toen ben ik teruggekomen naar Nederland... Zijn we in Hilversum gaan wonen, heb ik de Albring College gedaan. heb ik een jaar teruggezet om Nederlands taal te leren, want sprak ik amper. En toen heb ik dat afgemaakt en ben ik uh, naar Nijrode gegaan. En dan heb ik dat afgemaakt en uh, ben ik gaan werken. Leuk. En Xavier, wat uh, is jouw opleiding? Um, Je studeert nu, hè? Ja, klopt. Ik uh, studeer nu fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb, uh, hiervoor heb ik uh, in Heemstede op het Ateneem College Hageveld gezeten... De sportschool? Ja, er zitten veel sporters ja, inderdaad. Klopt, ja. die hebben hartstikke goed meegewerkt. Want ik moest altijd voor trainingen uh, eerder weg. Ik moest uh, op de club zijn. En daar waren ze heel flexibel in. Zolang ik het zelf allemaal een beetje bijhield. En zorgde dat mijn cijfers niet omlaag uh, kelderden. Maar dat is allemaal goed gegaan. Ik heb uh, binnen zes jaar mijn VWO gehaald. En ik ben eigenlijk meteen doorgegaan met uh, Heb je een doel met je rechterstudie? Ja, nou, ik zit nu dus in de, uh, uh, uh, in de fiscale tak... En dat vind ik hartstikke interessant, vind ik leuk. En uh, daar, wil ik, daar wil ik gewoon in doorgaan, dat wil ik afmaken. En tegen de tijd dat ik het af heb, ja ik stel het enigszins uit. Want tegen de tijd dat ik het af heb, dan weet ik hoe voetbal ervoor staat. Want ja, dat blijft altijd een onzekere wereld. En uh, mocht het wel lukken met voetbal, is dat uh, doe je natuurlijk ook maar tot een bepaalde leeftijd. En daarna moet je ook iets doen. Nou, ik ben niet echt het type van stilzitten. Dus uh, ja, dan lijkt me altijd nog leuk om uh, dat dan weer op te pakken. En dan ga je al die uh, rijke voetballers fiscaal ondersteunen. Nog rijker maken. <laughs> ja, nou ja, niet alleen voetballers, bedrijven. Ja, je kan alle kanten op eigenlijk. Het, uh, ik vind het hartstikke interessant. Watertorensport, de laatste uitzending van 2015. Met heerlijke muziek gekozen door onze gast. Nou, en uh, we hebben het over een zandvoort. Hè? En dan hebben we het natuurlijk over uh, Alain Clark. Maar zijn vader niet te vergeten, Dean Clark... Maar ik samen met Ruud Jansen we hadden het er net uh, buiten de uitzending even over Ruud Jansen de toetsenist die hier ook uh, radio verzorgt. En die al uh, die jaren heeft uh, gewerkt met Dane Clark natuurlijk in een band, uh, de, de soulful blues quality, soulmuziek Dus we, ja, we kennen hem al jaren en uh, ja, zo'n Len die kwam vroeger ook het podium op als klein jochie en die mocht een paar liedjes meezingen. En toen bleek al het, uh, het fenomenale talent dat hij had. Ook een head trouwens. Ja, ze hebben vorige week, of vorig jaar, sorry, hebben ze een, een prachtig kerstnummer opgenomen. Het heeft niet zo heel veel gedaan in, in Nederland. Ja, ik zeg het nog maar weer eens even. Het komt toch omdat het een Engelstalig nummer is en niet een Nederlandstalig nummer. Denk ik dan hoor. Uh, maar going back for Christmas, grote klasse. Luister maar, de, uh, Alain en Dean Clark.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 back for Christmas, To the place where I felt most at home I walked down the stairs At night in the morning To the smell of sweet chocolate and pie Hey, and mama was there She lit all the candles Those were such magical times We used to sit by the tree In robes and pajamas oh.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 Een geweldig nummer van uh, Alan Clark en zijn vader Dane en uh, we gaan weer even naar Henny want uh, Henny, het zit er bijna op. Jammer met, uh, hè? En dan is het hele jaar 2015 voor wat betreft de watertorensport is ook over. Maar we hadden vandaag een feestelijke, geweldige, leuke uitzending... met drie vaders die allemaal hun zonen bespraken. Sorry, twee vaders. Ja, ik ben de derde vader dan. Ik, uh... ik ben nog geen vader, hoor. Nee, nee, nee. <laughs> nee, maar ik, ik, ik heb er ook een paar, hoor. <laughs> Ronald Duitshoff, vader en zoon. Bepalend, hè, in de sport. Absoluut. En ik denk juist die combinatie... ik, ik moet je heerlijk bekennen eh, dat ik er trots op ben... dat ik nog met mijn kinderen eh, kan voetballen... met elkaar in een team of eh, op het trainingsveld. Ja, ik vind het een, een, een bijzonder iets. Ik eh, kijk er elke keer weer naar uit als ik met die mannen op het, eh, op het veld sta. Ze zijn inmiddels 26 en 24, maar ik vind het nog steeds een belevenis. Als de muziek draait, dan wordt er hier over allerlei onderwerpen gesproken. En het voorgaande gesprek met Peter Bouwens over Amerika... was natuurlijk even van belang... Jij zei iets heel interessants. NOC en NSF zou dat Amerikaanse idee moeten overpakken. Nou, ik vind het sowieso een goed idee... om, om hier, zeg maar, zo'n vorm van scholarships eh, ook hier te stimuleren. Ik denk dat het ook voor de ontwikkeling van de sporter goed is. Niet alleen voor zijn, zijn sportprestaties... maar ook, zeg maar, voor zijn, zijn, zijn educatie. En, en waarom niet? Je biedt de sporters, denk ik, een, een heel mooi maatschappelijk draagvlak... ook, ook voor de lange termijn, na, voor na hun sportcarrière... We zien wel dat een aantal zaken worden opgepakt. Randstad is daar een mooi voorbeeld van met goud op de werkvloer... die de sporters in de gelegenheid stelt om na hun actieve carrière... ook maatschappelijk gezien verder aan de weg te timmeren. Maar ik denk dat je daar al in een veel eerder stadium mee, mee moet beginnen. En dat je meer talenten in Nederland houdt? Nou ja, los, los daarvan. Maar denk ik ook voor een eigen ontwikkeling dat het ook heel erg goed is... dat je faciliteiten biedt die het aantrekkelijk maken om, om hier te blijven. Met name ook op het maatschappelijk vlak... De voetballerij is daar misschien een uitzondering op. Omdat daar natuurlijk heel snel al heel vroeg veel geld wordt verdiend. Maar de sport in de breedte zou het zeker kunnen, kunnen gebruiken. Er Peter, zijn initiatieven over een Zorg op dat vlak. Maar, Peter Mouwens, je hebt iets losgemaakt. Het is een ja. fantastisch idee hè, om dat in, in Nederland ook te doen. Ja, ik, ik, ik blijf erbij. Als, je, te, als ik heb gezien bij, bij Ajax met Servier, dat jongens... Die, die uh, daar in de jeugd zaten, ze doen overigens heel veel aan begeleiding van, uh, van school. Want zeg maar. ze missen natuurlijk best veel school. Hè? Is, uh, ze worden weer opgehaald met busjes om een uur of uh, één iedere dag. En dan uh, mis je toch een uh, paar uurtjes per dag je hele schoolcarrière. Dus eigenlijk compenseert dat met uh, extra met docenten die ze inhuren en uh, bijles. Maar goed, dat is nog niet voldoende. Je ziet, want ik heb wel gezien dat die jongens daar komen die uh, zeg maar beginnen met de VWO, die zakken vaak af naar HAVO. HAVO zakt af naar VMBO, en VMBO met Hakko haalt haalde VMBO. En eigenlijk doet zijn best, maar het is doodzonder. Ik denk dat het ook een stuk mentaliteit is. Van ik kan het en waarom doe ik niet beide? Of, of, want uiteindelijk niet iedereen haalt het. En uh, er zou gewoon meer, nog meer aandacht voor moeten zijn. Ik denk dat het ook een kwestie van mentaliteit is. En ik heb makkelijk praten. Want ik heb mijn zoon die, die wel zijn VWO heeft gedaan. En, uh, en verder studeert. En waarschijnlijk een van de weinige academische studenten is. Uh, in een betaald voetbal op dit moment. Maar goed, het, is wel, het kan dus wel. Ja, nou, geweldig. Xavier, je bent er hartstikke trots op. Hè? Peter? Ja, natuurlijk ja, ben ik trots op, uh, Xavier. Xavier, oké. Okay. Sinds jij onder de lat staat bij, uh, bij Os, gaat het goed. Hè? Jullie zijn van die onderste plekken af, jullie gaan omhoog. Je hebt twee goals doorgelaten in zes wedstrijden. En je hebt een doel. Wat ik graag wil weten is, je bent een jaar uitgeleend als het ware hè, aan Os. Wat gebeurt er na het jaar? Wanneer hoor je dat? Ja, klopt. Um, ja, nu inderdaad een jaar uitgeleend onder contract bij Ajax... Um... Ja, het, was, het is de bedoeling dat ik gewoon in dit jaar veel minuten maak, ervaring opdoe, me door kan ontwikkelen. En uh, eigenlijk is wat er gaat gebeuren is heel erg afhankelijk van uh, hoe dit jaar eigenlijk uh, loopt. Dat, dat valt net als uh, alles in de voetballerij. valt eigenlijk niet te voorspellen. Het, het hangt er heel erg vanaf hoe goed dit seizoen gaat, uh, hoe Ajax het ziet zitten. En van daaruit uh, wordt er waarschijnlijk weer een nieuw plan gemaakt. En dat, je... seconden, mensen. en dat hoor je dan aan het eind van het jaar... Ja, binnen nu een paar maanden. Dat uh, ja. komt uiteindelijk wel uh, naar boven. We hadden een uh, heerlijke uitzending over mooie sport. Vooral voetbal. We wensen jullie allemaal een uh, heel gelukkig 2016. Fijne feestdagen, bedankt voor jullie komst. Allemaal heel veel succes. Bedankt jij ook, Charles. Dankjewel. Zie je dan wensen jullie allemaal fijne